Goedenavond, uh, morgenmiddag. Ja, en Henk. Jawel. Ja, regelrecht vanuit de onderbuik. Ja. idee. En je hebt weer een speciaal onderbuikgevoel? Ja, dat uh, blijft aan borrelen, hè? Ja, dat heeft te maken met een uh, mondkapje. Ach, ja. ja. <laughs> nou, daar gaan we zometeen meer over horen. En wie ook van de partij is, is uh, Mart van der Leer. Hey, goeiedag, Johan. Hi, uh, hoe is de Chili daar? Ja, het is prima. Het is, uh, het is mooi weer. De lente is begonnen. Dus uh, ja, ik zit hier in de achtertuin in een lekker zonnetje. En uh, ik moest even in de achtertuin gaan zitten, want het was binnen was het uh, luidruchtig. Dus uh, alvast excuus voor het achtergrondgeluid. Maar uh, nou ja, het, de lente is begonnen. Dus het is, ja, het is natuurlijk het omgekeerde van Nederland. Hè? Dus uh, dat, uh, wat dat betreft gaan we de goede kant op. Zeker ik als zomerliefhebber kan het wel waarderen. Ja, en ook uh, economisch ook hè? Economisch ook, ja. Ja, economisch. Uh, er zijn wel wat, uh, wat, uh, wat donkere wolken... Uh, Vanwege mevrouw Bachelet, de president hier. Maar uh, ja, over het algemeen, uh, ik bedoel, als je kijkt naar de laatste twintig jaar of zo, dan uh, is het in Chili alleen maar vooruit gegaan, natuurlijk. En uh, uh, okay. zoals we later zullen refereren, is het een van de meest uh, vrije economieën ter wereld. Dus... Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. En uh, ja, mijn naam is uh, Joon Jongepier. En uh, ja, we gaan meteen beginnen met goud, zilver, uh, de bitcoins en de staatsschuldmeter en de fertility index. Zullen we gewoon beginnen met de fertility index? We uh, moeten uh, nog even de laatste berekeningen maken. Oh, Oké, okay, nou, dan ga ik wat met de bitcoins van doen. Oké, okay, dan gaan we meteen over naar uh, de bitcoins. En uh, ja, dit, het was deze week even een klein balletje. Het was uh, zelfs naar de, naar de 240 uh, eurotjes gedaald. Maar hij is nu weer uh, begonnen met de klim omhoog. Uh, hij, staat nu, uh, hij was eventjes weer naar de 3,10. Uh, nu is hij weer ietsje gezakt naar de, 3, sorry, naar de 290 eurotjes. Uh, ja, goud. Jurjen? Ja, nou, laten we met de olie beginnen. Die zit op 85,74 dollar. Het is nog niet zo lang geleden dat hij uh, toch ver boven de 100 dollar stond. Dus de olie is vrij goedkoop. Of de dollar is vrij duur. Hè? Je krijgt ook vrij weinig euro's voor je dollar's. Um, over het goud gesproken, nou, goud zit nog netjes boven de 1200 op 12.22.10. Helaas nog net niet 12.22.22, want dat zou natuurlijk een mooi getal zijn. En het zilver zit op 17.333. Ja, mooie getalletjes. Dan gaan we even naar de staatsschuldmeter. Het Nederlandse staatsschuld staat op 458,7 miljard. En zover ik weet is hij niet aan het dalen. Ja, dan gaan we naar de Human Fertility Index, Henk. Ja, dat is, was dus net uh, interessant, want uh, het was een dalende lijn en uh, net in de laatste minuten, zeg maar, ging hij omhoog. Oh ja. Dus ja. Er ging erectie. Nee, nee, het betekent dat er meer zaad terecht komt waar het uh, zou moeten horen. Dus dan worden de kinderen van geboren okay. per liter. Hè? Ja, ja. En wat ik denk is dat een aantal uh, huisvrouwen voor uh, volk en vaderland gewoon ergens een handvol kwak vandaan hebben gehaald en zich daarmee hebben bevrucht. Ah, oh, gewoon in de zaaddonorkliniek uh, gewipt, zeg maar. Nou, dat, dat uh, komt niet uit de gegevens naar voren. Mm -hmm. Ik denk gewoon dat ze ergens, een, wat, wat waar ook een beetje zaad uh, lag, in een handdoek of een oude sok. Ja, of een oude condoom. De oude condoom. Uh, dat hebben zij, zeg maar, uh, geschikt uh, geacht. Oké. Okay. Ja. ja, nou ja, interessant. Hè? <laughs> ja, de nieuwe methode, hè? Nee, goed joh. Um, nou, toch een beetje in, in het zaal zitten. Uh, de seksclubs in Brabant hebben last van concurrentie. En niet zomaar van uh, concurrentie, maar van uh, illegale prostitutie. Ja. Ja. Wanneer is het legaal en wanneer is het illegaal? Nou, ja, legaal, dat is in feite als je belasting betaalt. Hè? Daar komt het op neer. Dan wordt het legaal gewipt. Uh, inderdaad. I eigenlijk, eigenlijk zouden wij libertariërs dus gewoon illegaal moeten wippen. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Nou ben ik niet zo iemand die er zo van houdt buiten de pot te pissen. Ik... Nee, maar goed, als je het doet, doe dan niet voor Volk en Vaderland. Hè? Niet de, schat, de schatkist vol spuiten. Maar ik ben niet zo'n uh, prostitutiebezoeker, uh, laat ik het zo zeggen. Maar goed, uh, in ieder geval, uh, in 2000 is het uh, bordeelverbod opgeheven. Dus bordelen die kunnen nu uh, ja, legaal als echte ondernemingen uh, beginnen. Mm -hmm. Ja, die hebben het heel moeilijk Uiteraard uh, ja, wordt er veel betaald met uh, flessen champagne. Daar zit natuurlijk de wereld aan uh, accijnsen op. <laughs> en ook de woonbelasting in Nederland is natuurlijk verschrikkelijk hoog. Dus ja, zelfs al mag je nu legaal, er wordt nog volop illegaal uh, gewipt. Ja, ja. ja. Uh, wat op zich ook niet onlogisch is, want uh, ja. Een beetje prostituee is uh, door die hoge belastingen, zeker voor uh, de middenklasse en onderklasse van de uh, voornamelijk mannen, toch vrij onbetaalbaar. Ja, dure wip zeg maar. Ja, waarvan 50% naar uh, Rutte en consorten gaat. <laughs> ja, ja, ja. ja. Astier en, uh, nou ja. Wat, wat niet meer mag zijn. Uh, uh. Wat is de oplossing uh, hier denk je? Nou ja, de strategische richting is dat er minder, uh, minder overheid moet komen, minder belastingen. Dat is de enige manier waar, waar mensen met, uh, met, met, met, een, met een echt bedrijf, die, dat die beter kunnen concurreren met natuurlijk de illegale prostitutie. Want probeer alle illegale prostitutie maar eens op uh, te heffen. Ja, een, een, een beetje socialist kan het dan ...maar ik kan uh, zijn illusie wegnemen... ...dat gaat ze toch niet slagen. Ik bedoel, dan zeg je gewoon van... Uh, ...als de politie komt binnenvallen terwijl je aan het zegt. ...zeg gewoon, nou, dat is mijn vriendin. Ja of, ja, of je doet het in de meterkast... ...of, uh, of onder de, in, in de kruipruimte onder de vloer. Ja, uh, yeah. de, de, er zijn zoveel plaatsen... Waar, waar, waar, ...waar geen politie is... ...of waar uh, Big Brother... Uh, ...naar binnen kijkt. Uh, er de, de, de kan altijd wel ergens... Uh, ...illegaal gewipt worden. Maar dan tegenbetaling, daar gaat het dan om... Tegenbetaling, maar ja, ook die transacties. Ja, ze denken erover om al het uh, contant geld uh, te gaan verbieden. Maar ja, dan krijg je natuurlijk, dat is wel zo revolutionair, dan krijg je wel zo, zulke toestanden. Hè. Dan moet de bejaarde ook alles uh, digitaal doen. Als je de mens bent, dan ben je om de havenklap je pincode vergeten. Ja. Dus. Ik, ik, ik, ik denk dat a, contant geld uh, er altijd zal blijven... en doordat contant geld er altijd zal blijven... kan er ook altijd contant gewipt worden. En dat kan, uh, ja, dat kan illegaal zijn. Ja, het volgende bericht is... Uh, de subsidie voor soep voor Burense ambtenaren verdwijnt. Aie, dus de soep wordt uh, flink duur uh, opgediend daar in uh, Buren. Ja, dat klopt. Er werd altijd een soepsubsidie gegeven... Mm -hmm. voor uh, catering in het gemeentehuis... Mm -hmm. Dat mocht, de soep mocht 35.000 euro kosten. <laughs> op Java. En dat dus, was uh... secundaire voorwaarde voor de ambtenaren. Ja. Ah. En uh, nou ja, dat, dat wordt nu afgeschaft. De prijzen voor de broodjes en de salades uh, die gaan, uh, die gaan omhoog. Hey. En uh, ja, de soep wordt niet meer gratis uitgedeeld. Daar komt het op neer. <laughs> dus ja, het, het verandert en daardoor... Uh, kan de gemeente 35.000 euro besparen? Dus wat dat betreft, is, uh, ja, een goede, het gaat de goede kant op. Maar ja, soepsubsidie, het is en blijft natuurlijk iets uh, belachelijks. Ja, een drama voor al die ambtenaren. Dan moeten ze gewoon weer uh, alweer zijn broodtrommeltje gaan meenemen. Nou ja, ik, ik begrijp uit het artikel dat dus de catering wel blijft. Uh, alleen ja, dat ze nu, nu moeten betalen. Ja, dan moeten ze de werkelijke prijs gaan betalen. En dat, uh, dat gaan ze niet doen. Ik heb meegemaakt dat ergens bij een, uh, een locatie... Uh, dat ze in één keer de werkelijke prijs moesten betalen. Dat was dan jarenlang uh, kunstmatig laag gehouden. Dat was ook een overheidsorganisatie. Ze weigeren dan allemaal te, te gaan eten. Dus die soep, die soep die je dan klaargemaakt hebt... die wordt dan weggegooid aan uh, het einde van de dag. dan betaalt alsnog de overheid. <laughs> ja, nee. Maar het is uh, drama daar... Uh, op het gemeentehuis. Ah. Ja. Gaan ze nou uh, protesteren? Uh... Staat er niet. Dus uh, ja, ze zijn er gelaten... mee akkoord gegaan. Mm. Ik, denk, uh, ik, ik denk inderdaad... Uh, dat de soep niet zo heeft gegeten wordt. Nee, goed, dan gaan we naar uh, ja, he, ja, het O-woord gaat vallen. Ivo Opstelte, onze uh, Uberstorm aanvuren, die, uh, die gaat uh, de wiet aanpakken. Opnieuw, hij had er al vaker over, Ja, toch? volgens mij het is het de eeuwigdurige strijd van Opstelte tegen de, tegen de drugs. Ik, ik weet niet waarom die man er zoveel moeite mee heeft. Misschien moet hij zelf een keertje een blow gaan roken. <laughs> nou ja, de beste man is er in ieder geval weer uh, mee bezig. wil nu weer een bepaalde categorie. Hè, want het is co continu uh, van, ja, je hebt uh, allemaal gradaties van wiet. En dat wil hij dus uh, strenger maken. Oh ja, nog strenger. <laughs> het is gewoon een plaat die continu blijft steken, uh, die Ivo opstelt. En dat is altijd weer van uh, zijn baritonstem van. Uh, Wij moeten er nog harder optreden tegen de drugs, weet je wel. Volgens mij kan hij wel goed nadoen. Dat uh, zou ik niet weten, nee. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nee, heb jij nog een uh, typisch onderbuikgevoel bij je op Stelte? Nou ja. God, ja, volgens mij heb je niks aan hem. Nee. Ik bedoel, uh, ja echt zo'n uh, bestuurder, weet je wel. Uh, Vast uh, leuk om als oom uh, te hebben of zo. Maar ik weet niet wat die man uh, nalaat, weet je wel. Ja, ja, ja. Je hey, kijk niet scherp meer uit zijn ogen of zo. Nee. <laughs> nee, goed. Ja, dan gaan we van uh, op stel naar uh, Geert Wilders. Want uh, ja, het, het Openbaar Ministerie die, uh, die gaat, gaat hem toch vervolgen. Hè? Ja. ja. Wat is er aan de hand, Johan? Nou ja, Geert Wilders die, uh, die gaat uh, weer vervolgd worden hè, door het Openbaar Ministerie om zijn uh, beroemde Marokkanen uitspraak uh, Zullen we nog even naar luisteren voor degene die niet meer wisten wat het was? Het ging om deze... Ja, officieren die het in proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En we hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie. Winnen jullie. In deze stad en in Nederland. Meer of minder Marokkanen. Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Minder! Dan gaan we dat regelen. Ja, nou goed, ja, tot zover uh, Geert Wilders. Ja, ik zelf zo, heb zoiets van, joh, uh, ik, wil, ik wil zelf niet alleen minder Marokkanen, maar ik wil eigenlijk alle, van alle nationale tijden wil ik er minder. Helemaal geen. We zijn gewoon toch bewoners van deze planeet. Ik bedoel, die, die denkbeeldige lijnen die ze eroverheen getrokken hebben, en dat, dat, dat, waardoor in één keer iemand een Marokkaan is en wij een Nederlander. Ja, fuck it. Laten we al onze paspoorten op één grote hoop gooien en dan de, de fik erin. Goed, man. Ja, ben ik nou ook strafbaar dan? Ik eh, durf het tegenwoordig niet meer te zeggen. Ja. <laughs> Dat, uh, het kan het uh, elke hoek uh, waaien tegenwoordig. Ja, ja. Dankzij de regels. Niet ondanks de regels, maar dankzij de regels. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Ja. Het uh, oproepen tot het hebben van geen paspoort... Ik weet niet, ook dat zal uh, ooit een keer uh, strafbaar worden. Ja, gesteld. gewoon uh, alle staten opheffen, alle overheden opheffen. Ja. Dan heb je een weg, maar iedereen is gewoon zijn, uh, baas over zijn eigen leven. Ja. ja, maar dat is oproepen tot een opstand, hè? dat mag ook niet. Ja, we kunnen toch ook op vrede wijze doen. Ja, maar ik vind het toch uh, iets wat we met de AIVD moeten bespreken. <laughs> ja, ja. ja, ja. Nee, maar moeten even terugkomen op Wilders. Dat is natuurlijk hartstikke raar. Hè? Ik bedoel, je, er wordt hier gezegd dat je vrijheid van meningsuiting uh, hebt. En uh, ja, dan toch kan je er vervolgd aan worden. Hè? Dus, uh, omdat een paar mensen zich gekwetst voelen. Ja. ja. Nou ja, je kunt het ook anders bekijken. Hè? Uh -huh. ja, je kunt het ook zeggen als uh, een uh, valse belofte. Hè? Je hebt uh, bedrijven mogen tegenwoordig ook geen uh, valse beloftes uh, meer doen. Uh -huh. En Geert Wilders zegt dat hij minder uh, Marokkanen gaat regelen. Maar dat gaat hij natuurlijk nooit doen. Nee. Nee. Wanneer was die uitspraak ook alweer? Ja. Maart uh, dit jaar? Ja, de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Ja. ja. Nou, zijn we een half jaar verder. Mm -hmm. En uh, nog steeds niet uh, minder Marokkanen. Uh, dus uh, het is een uh, charlatan. <laughs> ja, en ja, ja, ja. Zou uh, in die mate ook uh, aangepakt moeten worden eigenlijk. Ja, ja. Nou, kijk, uh, zelfs als, als een bedrijf een belofte doet en uh, hij zegt uh, dit product kan dat en dat en dat en je schaft het product aan en blijkt dat het blijkt dat, dat hij dat niet kan. Ja, je kan proberen een rechtszaak aan te spannen, wat je heel veel geld kost en weinig oplevert. Maar je kan ook zeggen, nou ja, dan koop ik dat product niet meer en ik uh, raad mijn buurman ook aan dat product niet meer te kopen. Zo, zo zou je ja. ook kunnen optreden tegen Wilders. Eigenlijk tegen iedere politici zou je eigenlijk, ik bedoel, van Rutte krijg ik ook nog euro. Ja. Ja. ja, weet je, wat er wat mee wordt gedaan, is dat het hè, wordt, wordt helemaal in het weegschaaltje gelegd. Er ja. staat dan al in de krant, hè. Uh, Wilders zou een jaar kunnen zitten. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, want uh, op een of andere manier hebben we een Wilders net zo nodig als uh, Willem-Alexander. Ik bedoel, ja. jij niet, ik niet, maar wij wel. En daarom zit hij in de Tweede Kamer. Ja, dat moet je even dat ja. nou, ja, Wilders heeft natuurlijk een bepaalde rol uh, gekregen die hij uit... Uh, ja, de hofnaar van de politiek, ja, die hij uitvoert. Uh, uh, het is niet eens in onze naam of zo. Uh, nee. Misschien is het wel in een, uh, in een uh, Joodse naam. Het zou kunnen. Ja, hij heeft gewoon geprogrammeerd gedrag, weet je wel. Gewoon, hij heeft gewoon een programma en het wordt elke keer afgedraaid... Ja, het, uh, ik weet niet hoeveelste rechtszaak wordt dit dan? De tweede, derde? De tweede. Uh, De tweede, ja. ja wat wat, nou, wat, wat, wat uh, jij aan wilt geven, begrijp ik het goed. Het is een beetje politiek theater. Ja, ja een uh, politiek proces. Zonder uh, gerechtelijke uitspraken overigens. Nou, Je bent op zich ook wel echt een uh, idioot als je denkt dat je vrijheid van meningsuiting hebt... als je dit in een uh, café uh, gaat roepen. Want hij is dan wel een politicus in een uh, bekende... Maar het recht maakt nog onderscheid uh, of je dit zegt in de Tweede Kamer of dat je dit zegt in een café. Nou ja, het kan gewoon uh, heel raar lopen. Maar uh, uiteindelijk wil het systeem hem niet uh, wippen. Nou, ik denk dat daar te veel belangen voor zijn. Kijk, uh, Wilders die, uh, kan in ieder geval heel goed het falen van ons systeem uh, kan die, uh, bedekken. En daar zijn ook uh, belanghebbenden bij die niet willen dat mensen uh, de kansen gaan uh, grijpen. Want het systeem is failliet, zit vol gaten en iedereen heeft het eigenlijk ook wel door. Alleen, uh, ja, er zijn een paar mensen die moeten het nog even invullen van, uh, hoe gaan we het dan doen? Nou ja, weet je, macht uh, wordt dan weer herverdeeld en de rest is gewoon uh, fabeltjeskrant. Uh, nee, nee wat, ik, ja, er schoot me nog wat te binnen. Ik heb, uh, toen met de gemeenteraadsverkiezingen heb ik ook veel op straat staan voor de voor de LP. En uh, toen kwam ik ook een stel Marokkanen tegen. En die probeerde ik het uh, libertarisme uit te leggen. En dat begreep ze. Uh, ja, Totdat tot tot, tot er eentje vroeg van... Ja, maar wat vinden jullie van uh, mensen als wilders? En uh, zijn uitlatingen en zo. Want dat is wel kwetsend. Ik zeg, nou ja, wij zijn voor vrijheid van meningsuiting. Dus dat uh, iedereen mag zeggen wat hij wil. Ja, toen werd ze een beetje link. Uh, want ja, voelen voelde zich toch gekwetst door uh, uh, iemands vrijheid van meningsuiting, zeg maar. Maar toen zei ik ook van, ja, maar jullie kunnen ook zeggen wat jullie willen. Bijvoorbeeld, dan worden jullie ook niet meer uh, het vervolgd als je oproept om een, een homo op zijn kop van een minaret af te gooien. Weet je wel? Oké. Okay. Ja, ja. Uh, ja, dat snapten ze wel. Zei ze, ja, ja ja. Nou, ja, ja. Ja, ja, ja. Vorige keer ook over gehad, weerbaarheid in de democratie. Ja. En uh, nou ja, ook uh, dat is uh, weg hè? Uh -huh. als een uh, levend organisme zijn weerbaarheid uh, verliest, dan wordt hij ziek ja klopt ja. en dan hoeft er maar iets te zijn of uh, zo weer uh, van slag en uh, kan maar alleen maar in het mandje liggen uh -huh. en uh, nou, in die staten leven wij dus uh, ja, ja, ja. elk jaar hebben we weer hetzelfde ritueel 4 mei, 5 mei uh -huh. en alle andere feesten van de democratie van god, wat hebben wij het geweldig. Mm -hmm. Maar alle andere dagen is eigenlijk alleen maar het bericht van... Uh, oh jee, we gaan er allemaal aan onderdoor. <laughs> en uh, ja, ja, ja. als je daar niet uh, mentaal uh, tegenop kunt... dan uh, ga je er inderdaad ook aan uh, onderdoor. Ja. Op zich is het, vind ik het prima als uh, Marokkanen ook het uh, rechtssysteem uh, gebruiken. Ik vind dat beter dan dat... Nederlandse systeem uh, zonder aangifte dat zelf onderneemt. Ik ja. heb, het, ik heb uh, dat nieuws ook niet gevolgd. Ik weet niet of er aangiftes uh, tegen hem zijn of uh, wat dan ook. Maar, maar het gebeurt ook wel eens dat het uh, OM zelf uh, een onderzoek uh, start. Nou, dat vind ik echt helemaal uh, idioot eigenlijk. Ja, die kunt het inderdaad ook langs je heen glijden en uiteindelijk gaat het erom dat je, je thuis voelt. En dat gaat ook niet lukken als je jezelf blijft zien als Marokkaan eigenlijk. Ja. Maar de methode die Wilders voorstelt van ja, dan moet je jezelf een Nederlander voelen. Ja, dat gaat voor niemand lukken. Want je kunt mij ook niet verplichten om een Nederlander te voelen. Ja, ik voel me toch heel vaak een Eskimo, hè? sorry. Ja. <laughs> ja, ik weet soms niet hoe ik me voel, maar ja... Uh, <laughs> Het, het oranje gevoel is ons wel ver te zoeken in ieder geval. Ja, ja, ja. En dat heeft ook te maken met alle bullshit die ja. mee gepaard gaat eigenlijk. Ja. als dat zou stoppen zou het heel mooi zijn. Ja, ja, ja. Nee, maar dan gaan we even verder, want er, er zijn er nog meer hoor. Er zijn nog meer instanties die, uh, die minder Marokkanen willen. En we hebben het hier nu over de, over de overheid zelf de, en, en de Nederlandse publieke uh, omroepen. Want ze willen ook minder Marokkanen. En niet zomaar. Ze willen minder Marokkanen in de opsporingsberichten van Opsporingsverzocht. Ja. Het is nog niet bekend of de OM hun ook gaat uh, volgen, maar toch. Uh, ja, de, de overheid de Nederlandse publieke omroepen die zouden politiemedewerkers... ...die meewerken aan het programma Opsporingsverzocht van de TROS... ...onder druk zetten om uh, vooral in hun uh, dadersprofielen... ...vooral geen uh, het woord Marokkaan en allochtoon uh, te mijden dus uh, voortaan zijn alle verdachten gewoon blank en uh, ja, dit is omdat er een uh, negatief uh, beeld geschetst zou worden van de, uh, ja, van de Marokkaanse medemens ja, dat wil je niet nee <laughs> ik, het, het, is, uh, het, is, het is toch belachelijk uh, dat, dat, dat zoiets uh, bestaat en ja, ik, ik, ik, ik snap dat mensen hierdoor op de PVV gaan, uh, gaan, gaan stemmen uh. want ja het is, het is werkelijk dat je, dat, dat, dat, dat je gewoon niet meer mag zeggen van, uh, he, wat, wat, wat je ziet, laat, laat ik het zo zeggen. He, je ziet iemand met een bepaald uiterlijk en daaraan kun je zien of het een, of het een Fransman is. Of, he, ik bedoel, bedoel elk, elk volk heeft wel weer zijn, uh, zijn eigen kleurtje en eigenaardigheden. En dat mag je dan niet meer benoemen omdat het stigmatiserend zou werken. We hebben die zwarte-piet-discussie gehad. We hebben, we hebben allemaal onzindiscussies discussies En, en, en daarin, daarin schieten we totaal door. Dus ja, wat dat betreft is het denk ik gezond... dat er ook mensen zijn die gewoon roepen dingen... zoals minder, minder, minder... waar anderen in het behang gaan klimmen als een, als een, als een wilde kat. Want... Ja, dit, dit, dit gaat gewoon ver. Ik bedoel, uh, la, laten we gewoon in opsporing verzocht benoemen hoe die uh, mensen eruit zien. Ja. En wat, we, ja, da, wat daarin gezegd wordt, dat moet ook gewoon gezegd kunnen worden. Ja. Je moet gewoon kunnen zeggen hoe het beestje eruit ziet. Want ja, hoe, hoe, hoe, hoe kun je anders mensen laten meezoeken naar iemand die gezocht wordt? Dan zou je op, op opsporing gecensureerd, maar niet meer opsporing verzocht kunnen noemen. Ja, ja, ja. Het is ook, denk ik hoor, een deel verantwoordelijkheid uh, bij de mensen zelf uh, laten, weet je wel. Ja. Eh? Maar voor de rest, weet je, is het allemaal gelul in een marsje. Ja, ja, ja. ja, over gelul in een marsje gesproken, uh, ik heb hier nog een ambtenarenbericht. Ambtenaren en leraren in de PLUS. Is ja. die winkel? Ja, inderdaad. Nee, dat zou nee, nee. bijna zeggen, ja. Oh. ja. Het zou wel goed zijn als we naar de plus uh, gaan. De plus, plus. plus is volgens mij wat goedkoper dan Albert Heijn. Hè? Dus ja, op die manier kun je natuurlijk ook... Uh, een soort van virtuele loonstijging uh, krijgen. Het gaat uiteindelijk om koopkracht. En uh, ja, die eurotjes dat, uh, dat, dat, dat, dat zou niet zoveel toe moeten doen. Maar ja, het, het kan natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel... Uh, de overheid die heeft de afgelopen jaren enorm veel staatsschuld bijgemaakt. En nu gaat het netto loon van, van, van, van ambtenaren door een pensioenfonds, wat nota bene de, de, de, de premies verlaagt, ja, met 1,6% vooruit. Nou ja, dat, dat, dat kan gewoon niet. Nee, nou ja, toch gebeurt het. Ja, ja want die pensioenfondsen ook. Van, ja, er wordt volgens mij, uh, he, er zit, een, er zit uh, uh, enorme vergrijzing nog aan te komen. Uh, ja, de, de, de overheid zal de komende jaren ook niet een gigantisch budget hebben om maar weer nieuwe jonge ambtenaren aan, uh, aan, aan te trekken. Dat willen ze misschien wel, maar ja. Het geld is op. Uh, dus ja, laten we, laten we eerlijk zijn. Er, moet, er moeten de komende tijd nog behoorlijk wat achterstanden worden ingehaald bij pensioenfondsen. Die notabene ook nog enorm uh, veel van hun geld in staatsobligaties beleggen. Nou ja, als je belegt in een bedrijf dat uh, behoorlijk wat schulden heeft, dan weet je dat kan op een moment failliet uh, gaan. Nou, en zo is het momenteel met de overheden ook. Die zijn overgecrediteerd en uh, er is eigenlijk sinds uh, de crisis in 2008 nog maar bitter weinig afgelost. Sterker nog, de meeste landen die hebben er alleen maar meer schulden bij uh, gekregen. Dus we krijgen nog een crash en uh, ja, dit ziet er niet goed uit. De verkeerde kant uh, gaan we op. Inderdaad, en als het nog niet erg genoeg is, ze mogen ook geen zeepketting meer maken. <laughs> ja, we hebben hier over ambtenaren in Almere. <laughs> Nee, ze, mogen, ze hebben een zeepkettingverbod gekregen. <laughs> Leg maar een uit, Juri. Nou ja, het, het komt weer van dat telegraafkrantje. Uh, dat huisblad van, uh, van, van Wiegel en dat soort figuren. Uh, maar maar laat, laten we daar duidelijk over zijn. Of het nu een zeepketting maken, of het nu neuspeuteren is, of het nu uh, postzegels uh, verzamelen. Ja, als, als mensen zich bezighouden met dat soort dingen, dan hebben ze kennelijk te weinig te doen. En Dat doen ze in het bejaardenhuis ook, omdat ze zich doodvervelen. Nou, als ambtenaren zich vervelen, dan uh, doen ze kennelijk niet of zijn ze waarschijnlijk niet nodig bij datgene wat echt uh, belangrijk is. Oftewel, ik denk, en daar, daar, daar gaat de Telegraaf totaal niet op in, dat hebben ze totaal niet uitgezocht, want het is een heel kort artikeltje en enkel het symptoom. ...de zeepkettingen wordt weer benoemd... ...maar het wordt niet uitgezocht... ...welke ambtenaren nu precies... Ja, ...aan het neuspeuteren zijn. Ja. Want uiteindelijk betekent het gewoon... ...dat er mensen in dienst zijn... ...op kosten van de belastingbetaler... ...die niks te doen hebben. Ja, dan, kun je, ja. dan kun je ze beter ontslaan... ...dan kunnen ze zich ergens anders uh, nuttig maken... ...of, of ze krijgen uh, op enig moment een bijstand. Dat zal ongetwijfeld uh, minder geld zijn... Dat ze nu, uh, ...dan ze nu verdienen. Nou, dat is een goede manier van, uh, van, van bezuinigen... maar. Ja, wat, wat niks doen op kosten van, uh, van, van de belasting betalen, dat kan gewoon niet. En, en vertelt veel over de moraal waarin Nederland op dit moment verkeert. Nou, ik vind dat wel erg kort door de bocht. Oké. Okay. Ja, want hè, er is zo'n ziekte in Nederland dat uh, mensen eigenlijk alleen maar als een kip zonder kop uh, kunnen rondrennen. Dat meen ik serieus. Wat dat betreft vind ik het ook prima als mensen gewoon een activiteit verzinnen om mijn hoofd uh, vrij te maken of uh, wat dan ook. Alleen, je kunt natuurlijk zeggen van, hè, moet daar dezelfde uurloon tegenover staan, et cetera. Maar in, in de meeste beroepen, zeg maar, ben je eigenlijk alleen maar bezig om uh, te rennen. Rennen van mm -hmm. links naar rechts, uh, Ben postbode geweest. Nou, er zit geen praatje meer bij, weet je wel. Maar je moet je wel concentreren. Op een gegeven ja. moment ga je vanzelf fouten maken. Mm -hmm. En dat heeft niks te maken met onwil of wat dan ook. Het heeft gewoon te maken met menselijke begrenzing. En die norm van nee, je moet bij acht uur alleen maar bezig zijn met, met uh, het productieve. Ja, ik vind, ik vind dat een, een, een, een, altijd een geamputeerde werkelijkheid. Want uiteindelijk komt klopt, het erop neer. Klopt. Je moet ook tijd vrijmaken voor het creatieve. We ja, hebben daarom een stuk pauzes. Jawel, jawel, jawel. Maar dat is ook geen pretje. Nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik, ik, vind, ik vind het helemaal niet erg als mensen creatieve dingen doen. Je ja. noemde al uh, de, de acht uur werken en rennen. Uh, ik, ik, ik denk dat door een hoge belastingdruk moeten mensen heel hard werken. Dat, dat, dat is gewoon zo. Want anders dan verdien je die euro's waarvan je de helft mag houden. En ja rondkomen is ook best wel moeilijk met die hoge huren. En, en hypotheken. Mensen, mensen betalen best wel veel geld aan... Uh, ja, aan van alles en nog wat. Dus je hebt op dit moment een, een grote belastingdruk... waardoor je heel hard moet rennen voor je baas. Daar komt het, uh, daar, daar komt het op neer. En dan is het nog maar de vraag uh, of, het, of het allemaal goed komt. Hè? Want een bedrijf uh, ja, het kan goed gaan, het kan verkeerd gaan... het kan alle kanten op, uh, op, op gaan. Maar deze mensen die zijn, uh, of, of die veroorzaken met hun allen uh, die hoge belastingdruk. En dan is dus de vraag van, hè, uh, heel leuk, sleepkettingen uh, maken... maar je kunt ook sleepkettingen maken als je in plaats van een 8 uurige werkdag... een 7 uurige werkdag krijgt. Dan heb je een uurtje, ja. uurtje minder werk, dan heb je een uurtje tijd voor creativiteit. Waarom ja. wordt je acht uur betaald, terwijl dat je een uur niks doet? En, ja, ja, uiteindelijk problemen... klopt het systeem ook niet... En het is ook zeg maar niet door belastingdruk hoor, dat wij zoveel moeten werken. Het is gewoon een norm die de overheid heeft gesteld. De overheid heeft gewoon gezegd van, uh, nou weet je wel, je moet met z'n tweeën verdienen. En, en dat is uiteindelijk wat, wat, uh, wat ons aan het nekken is. En dan met het hele systeem, uh, het hele geloof in dat het systeem een kapitalistisch systeem zichzelf al uh, zou gaan redden. Nou, sowieso is het al geen kapitalistisch systeem. hoor. Nee, hebben. precies, weet je wel. Dus, uh, ja, dat, dat je nou twee verdieners hebt, komt ook deels door de inflatie. Dat uh, het geld minder waard is geworden. En mensen die dus steeds meer moeten werken... om nog een beetje rond te kunnen komen. Nou, en de, de, de huisprijzen zijn enorm omhoog gegaan. Uh, door de zeepbel-economie. Uh, ja, ja. <laughs> nou, en uiteindelijk komt het erop neer. Samson die wilde ook dat... Uh, we van een dienstenmaatschappij weer meer een productieland worden. Ja, als hij zichzelf opheft, ja. dan komt dat vanzelf hoor. Ja, <laughs> ja. oftewel, ja, er moet weer meer plastic komen. Zo noem ik dat dan. Ja. En is het leven dan, uh, zeg maar, alleen maar het uh, verslepen van, van goederen? Dingen uit de grond halen en daar iets anders van maken en dat aan elkaar doorgeven? Of probeer je toch nog ook uh, iets uh, ja, dienstbaar uh, te zijn? Ja, dat doe ik allebei. Ik bedoel, maar, kijk, uh, uh, mensen zouden minder hoeven te werken uh, voor hetzelfde geld, zeg maar. Als de overheid er niet is, want dat is al de helft van het geld wat je verdient. Als er geen overheid is, dan kan je uh, gewoon voor de helft al minder werken om toch hetzelfde te halen. Ja. Dan heb je heel veel tijd over voor elkaar en voor uh, leuke dingen. In ieder geval, in ieder geval ja. uh, natuurlijk de overheid die alleen maar aan het controleren is... en zichzelf en de controleurs aan het controleren is en weet ik veel wat... dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat gooit een hele rem op economie. En in zekere zin ja. is economie, uh, heeft economie ook te maken met uh, zingeving. Hè? Dus uh, het... Uh, Waarvoor doen mensen iets? Hè? Wat, wat is een prikkel? En, en uh, ja, heel veel psychologie zit erin en et cetera. Alleen uh, de eenzijdigheid van de kijker op. Van ja, als, we alleen maar, eh, als we maar meer zouden werken, meer zouden produceren, dan komt het wel beter. Nou, dat zijn modellen die dus nooit hebben gewerkt. Mm -hmm. En we zijn dus nu ook zo ver dat wij klaarblijkelijk zijn vergeten dat betere voorwaarden... Voor het werkend volk, dat dat ook uh, rijkdom heeft gebracht voor iedereen. Ja, als het werkend volk gewoon uh, betere betalingen krijgen, kunnen ze ook meer dingen kopen. Dus blijf je niet met je zooi zitten. Maar de hele kunst is natuurlijk om de balans uh, daarin uh, te zoeken. Uh -huh. uh, en, dat, en dat is dan natuurlijk weer een ontzettend vervelend verhaal over procentjes en uh, promielen. Maar dat, dat verhaal wordt er dan weer uh, compleet. Uh, Gaat compleet in het niets door mensen die hele grote idealen hebben ten opzichte van mensen die in de procentjes uh, denken. Ik ben al zover, laat het maar kapot gaan. En dan uh, schrijf ik er wel een leuk liedje over. Ja, en, en over mensen met hele grote idealen. Um, ja, prinsesse Laurentien. Mooi, mooi bruggetje Johan. Ja, ja, ja. ja, ja. Ze wilde het analfabetisme bestrijden. En ik denk dan bij mezelf, joh, schrijf gewoon een betere boeken, dan willen mensen het vanzelf gaan uh, lezen en daarvoor uh, leren om dat te kunnen lezen. Maar goed, um, zij heeft dus een uh, boekje op de markt gebracht, tenminste, een boekje wat betaald is van belastinggeld en een uur wordt opgedrongen. Het heeft nogal wat kosten. Als ik het zo lees, ik zie hier een, een, een begroting en een realisatie. En bij de realisatie zie ik in 2008 1,7 miljoen euro aan subsidie van overheden. En in 2009 zie ik anderhalf miljoen euro. Ja, dat ah, is al iets omlaag. De, cri de crisis was begonnen. Ja. Is twee ton lager. En, en dan zie je ook dat, dat, dat, dat de resultaten dan gelijk in het negatief uh, komen. Hè? Want ja. Mm -hmm. minder uitgeven, dat wilde bij uh, de vrouw van de prins, wil daar ook niet echt in. Nou, en dan uh, staat hier nog een andere, hè, want het is altijd een, een, een bepaalde structuur van, uh, van, van stichtingen die elkaar dan ook weer, uh, weer helpen. En dan is er nog een andere stichting en die heeft dan ook nog uh, nou, in 2012 bijna 5 miljoen euro uh, gekregen van de overheid. Oké. Okay. Zoveel in totaal? Ja, het gaat over verschillende jaren. Maar als ik het zo zie, hier, uh, hier bijna 6 miljoen euro. Ik zie hier dan ook nog een staartje. Ja, en er zullen ook ongetwijfeld nog een aantal uh, boekhoudingen niet zijn bekeken. Omdat uh, uh, mevrouw Laurentien of uh, ja, prinses wel bij heel, veel, uh, bij heel veel dingen betrokken is natuurlijk. Dus het, uh, het loopt in de miljoenen. Mm, en het resultaat moet dan een boekje zijn? Ik bedoel, ik weet niet, die schrijfster van Harry Potter... die heeft dat gewoon ergens in de vrije tijd in een pub uh, zitten typen. Ja. En dat heeft, uh, nou ja, miljoenen opgeleverd. Mm -hmm. Maar zij heeft dus... Dit is een boekje wat waarschijnlijk niemand wil lezen... en dat ons miljoenen heeft gekost. Nou, als je het uh, vergelijkt uh, met, met die zeepkettingen... Uh, dit is duurder, ja. weet je wel. Ja, ja. Je gaat meer geld in om. Maar ik denk dat ze hier ook wel sessies hebben van... Uh, God, weet je wel... Hoe moeten wij nu uh, analfabeten bereiken? How do you reach them? Want uh, ja, je kunt uh, analfabeten moeilijk aanschrijven. Hè? Ja. Dus, uh, dus uh, ja, wat dat betreft is het ook een geweldig doel om uh, compleet geen fuck uit te voeren eigenlijk. En waarom willen die mensen niet lezen, weet je wel? Ja, misschien hebben ze gewoon geen zin om al die onzin te lezen. Nee. Dus we wachten wel tot de film uitkomt of ofzo. Ja. Ja. En ja. is er ook een speciale stichting uh, voor nodig? Ik, ik vraag me af wat er nou met al die boekjes gaat gebeuren. Ik bedoel, die, die gaan uitgedeeld worden. Ik heb er nog geen gehad. Jij bent ook geen anafobeet, dacht ik toch? Ja, maar ja, hoe weet ze nou of ik anafobeet ben of niet? Ja, Als ik mijn post niet lang genoeg niet beantwoord, dan krijg je vanzelf een boekje van Laurentine in je bus of zo. Ja. We hebben toen wel dat koningsboek gehad, dat uh, heeft mijn vrouw nog opgehaald. Daar okay. hebben ik toen hartelijk om gelachen, het nog in de uitzending, weet je nog? Het verschrikkelijk uh, ja. krommend iets of dat. Zullen we maar gewoon naar het volgende bericht gaan? Ja. ja. Ik heb hier nog staan, um, medicijnen horen niet op de vrije markt thuis. Jongens, wat is dit? Het is geen uitspraak van mij. Nee, nee, dat geloof ik zo. Nee, het is een uitspraak van de bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch Centrum. En dat is de heer Levy. Hij vraagt zich af waarom zijn geneesmiddelen zo duur En dan komt hij uh, ja, tot de conclusie dat het komt door de vrije markt dat is een beetje een vreemde conclusie dacht ik, want als, als ik denk ja, waarom zijn medicijnen zo duur nou dat is omdat uh, op medicijnen wordt patenten uh, ja. gegeven en het exclusieve recht voor zoveel jaar om een bepaald medicijn uh, te distribueren en dan is er bijvoorbeeld maar één, distribu uh, één bedrijf dat mag dan uh, een, een medicijn uitbrengen tegen de ziekte van pompen en dan kost dat medicijn als je daar iemand mee wil behandelen, kost bijvoorbeeld een miljoen euro per jaar. Nou ja, kijk, stel dat, dat, dat, dat, dat je dan zegt, nou als medicijnen boven de, de zoveel euro, ik kan me voorstellen dat, dat uh, socialisten misschien niet in één keer het hele patentrecht wil afschaffen, maar op het moment dat, dat, dat een medicijn meer dan zoveel kost, uh, gooi je het, gooi het dan gewoon vrij. Dan krijg je, uh, nou ja, als jij het voor een miljoen doet, dan doe ik het voor... Uh, voor, voor 50.000 en, en zo gaat het dan langzaam gaat het omlaag. Dus in mijn ogen is, is, is uh, vrije markt juist iets wat voor een lagere prijs zorgt. Of heb ik het nu mis? Nee, je hebt het helemaal niet mis hoor. Maar, uh, ik vrees alleen dat er heel veel mensen zijn die daar gewoon ja, om een of andere reden maar niet mee eens zouden willen zijn. Ook al zeggen alle feiten iets anders. Ja, dat soort mensen noemen we meestal socialisten. maar... Uh, oh. ja. maar waarom zo ja. uh, <laughs> zou zo'n kus voor zitten? Wacht even, Henk, ben ik nou kort door de bocht? Ja, ik denk het wel. Ik denk <laughs> dat uh, patenten en rechten uh, dat dat een heel socialistisch uh, idee is. Nee, nee, nee, maar ik bedoel dat je, dat je vrije markt. Uh, dat, dat mensen sowieso iets tegen vrije markt hebben. Omdat, uh, ja, dus er zit zo bij hen erin komt Ja. Als begin het socialist had ik dat inderdaad, totdat ik een uh, ondernemer een rente hoorde doen. Die zei van, nou, ik probeer ook maar gewoon mijn eerlijke boterham te verdienen. En toen dacht ja. ik wel van, ja, weet je wel, ja, dat, moet je inderdaad, dat moet je inderdaad wel belonen. Waar het systeem op scheef gaat, is ook niet dat dat wordt beloond. Er worden andere ja. dingen veel meer beloond. Ja. En, maar dat heeft weer niks te maken met vrije markt. Dus wat dat betreft kunnen uh, ja, nee. heel veel stromingen zich daar weer in vinden. Ja, ja. Want, en zelfs als je daar niet in gaat vinden, dan uh, zie je nog het hele systeem erop ineen klappen. Nee, maar goed, Jurgen, ga verder waar je bezig was. Uh, je, je werd geïnterrumpeerd door ons. Ja, maar dat, uh, dat hindert niks. Uh, laten we dan snel verder gaan met Biden. Nou ja, goed, nee, dan gaan we naar, uh, naar het volgende. Uh, we gaan zo naar het onderbuikgevoel van Henk toe. Maar uh, eerst nog even iets wat erop aansluit. Het is uh, Joe Biden... Uh, ja, die heeft een uh, uitspraak gedaan in het, uh, voor een aantal studenten van uh, Kennedy College in uh, Harvard. En hij sprak daar uh, de studenten toe en daar zei hij dus de Verenigde Staten hebben de Europese Unie in verlegenheid gebracht door, een, uh, door economische sancties tegen Rusland uh, uit te vaardigen. En toen hij dat nog verder uitlegde, toen uh, werd er gezegd van nou ja, de Europese Unie die wilde eigenlijk niet, maar wij hebben toch een beetje dwang uh, Toegepast en dat, is een, dat noemde Joe Biden dan weer een teken van, uh, van groot leiderschap. Uh, en dan zijn er analisten die zeggen weer van dat het, uh, wat wij eigenlijk ook zeggen, dat die sancties uh, die hebben eigenlijk voor meer schade gezorgd bij uh, de EU zelf dan bij Rusland. Dus het heeft een tegenovergestelde werking gehad. En uh, ja, hier sluiten jouw onderbuikgevoelens op aan, uh, Henk. Ja, nou ja, als ik. Uh... Uh, ...in de Westlandse kassen zou werken, weet je wel... Uh, ...dan uh, zou ik behoorlijk giftig zijn op het hele gebeuren. Totaal geen enkele zeggenschap erop uh, gehad... Uh, ...maar wel complete, uh, ja, je complete werk kan naar de knop uh, zijn, zeg maar. Ja. Uh, de prijsdalingen, ik weet niet, was 30% of zo. Er zijn weinig economieën die dat uh, op kunnen uh, vangen. En dan ook de reden daartoe, hè. nou werk ik dus niet eens in uh, kassen... Ik ben gewoon een kritisch persoon. Dat er dan zonder uh, bewijs die sancties werden afgekondigd, dat vond ik heel wat. Maar uh, dat hoort al bij de, de hedendaagse bullshit van uh, Irak. De klimaatopwarming en uh, weet ik veel wat. Het zijn gewoon verdienmodellen geworden. En ja. Het is alleen maar even uitzoeken van hoe hier aan te verdienen valt door sommige personen. En dan uh, denk je, oh ja, ja, ja, ja, ja. En hier valt ook weer aan te verdienen op een of andere manier. Weet je wel, dat zijn ja, natuurlijk niet de mensen die de, hiervoor de prijs betalen... voor een neergeschoten vliegtuig... waarbij je niet eens weet door wie, door wat, et cetera. Maar nou had je dus Frans Timmermans gezien, hè? Met over het mondkapje. Ja. Nou, dat is hetzelfde verhaal, hè? Maar er is al, elke keer zo'n uh, ritueel van hoe uh, informatie tot je komt. En als echt een hot item wordt... Dan gaan dingen ook, om wat voor reden dan ook zichzelf, tegenspreken. En mm -hmm. uh, in de eerste uren van uh, die ramp werden er al foto's uh, gedeeld die uh, elkaar tegenspraken. Er was een filmpje van een neerstortend toestel die in brand stond. En, uh, er was een, maar die vloog door een bergachtig gebied. Mm -hmm. En er waren foto's van uh, vliegtuigonderdelen en dat was in een ontzettend vlak uh, gebied. En in het proces van het scoren, door welke partij dan ook... ...want informatie gaat ontzettend snel... ...heb je dus ook belanghebbenden om gewoon uh, ontzettend snel al foto's te verkopen. En het ergste is als er al heel snel conclusies aan worden verbonden. En dat is wat er hier al gelijk is gedaan. Met sprekend voorbeeld van uh, de thugs die uh, een ring aan het stelen waren terwijl er ook beelden waren van ja, dat dit gewoon een reddingswerker was en uh, dat, hij, uh, dat hij het aan het opbergen was weet ja. je wel een teddybeerje natuurlijk ja. en ik zag ik geloof op uh, Real Turks een uh, filmpje dat president Poetin uh, wel pers te, te woord stond terwijl in de Europese media uh, liep hij gewoon dus dat er eruit ging ja, liep hij ja. gewoon door en ja. Uh, ja nu we dan toch hebben over uh, Frans Timmermans bij uh, Paul en Witteman had het hier ook over hè, dat, dat hij uh, blij was dat hij Russisch kon spreken, zodat hij de Russische propaganda kon uh, doorzien. Uh, en, en hij klaarblijkelijk hebben alleen de Russen propaganda, wij niet. Ja, joh. Ja, wij hebben geen verhalen die uh, ja, niet steekhoudend zijn of die een beeld schetsen. Of wat dan ook. Ik weet niet, als ik s ochtends WNL uh, zie, uh, als ik ochtends wakker word en er staat tv aan, dan zie je dat de WNL. Nou, dat is een typisch propagandaprogramma. Ja. Nou, <laughs> ja. nou hij, Maar Frans Timmerman die heeft ook willen scoren, hè? Ah, hij, heeft inderdaad, een, die, uh, hij is een van de. Je ziet daar niet voor nee, niks, hè? Die wil iets scoren. Uh, als een van de weinigen heeft hij een hele goede zomer gehad. En, uh, nou, het, uh, op geen stijl uh, werd ook al fantastisch beschreven. Hoe hij zijn uh, theater maakt. Met een diepe zucht bij Paul. En, uh, en dan hè, het hele emotionele verhaal. En Nederland zit in het moreel-ethische gevang. Van mm -hmm. het Calimero gevoel van... nou Wij zijn beter, wij doen het goed... En nog steeds krijgen wij op onze flikken. Ja. Maar dat op onze flikken krijgen is gewoon random. Weet je wel. Dat is niet omdat wij zijn wie we zijn. We vliegen in de wereld gewoon een paar kogels rond... En als je dat niet mee wil maken, dan moet je niet door dat gebied vliegen. Maar ja. dat moet vergeten worden. Want dat hoort weer bij ja, de propaganda eigenlijk. Waarover ja. propaganda gesproken? Ik bedoel, in Maleisië, daar... Uh, ik sprak toevallig iemand uh, uit Maleisië. En daar wordt dus ook een beeld geschetst. Hè? Maar dat is een moslimland. Ja. En daar is, heeft de Oekraïne het gedaan. En het is het complot van Sionisten. En die zouden dan het vliegtuig hebben neergeschoten met straaljagers. Dus dat is het verhaal wat je in uh, Maleisië op de, de nationale tv hoort. Dus het wordt helemaal Rusland niet eens genoemd. Het is allemaal gewoon door, door de Oekraïne zelf gedaan. Het uh, kan allemaal net zo goed, weet je wel. Ja, ja. Het is sowieso één grote vak op. Welke kant dan ook. Ja. Eh, dus als de Russen uh, dit hebben gedaan... Uh, dat, dit zouden ze ook niet hebben gewild, weet je wel. Maar uh, niemand wil de verantwoordelijkheid voor nemen. Daar komt het sowieso op neer. En ja. uh, Iedereen... Uh, heeft zijn rechtvaardiging wel. En dat is het verhaal. Nee, goed joh. Nee, dan gaan we nu naar... Uh, dank, dankjewel, uh, Henk. Dan gaan we nu naar uh, Mart van der Leer. Ja, en dan gaan we nu naar uh, Mart in Zuid-Amerika. Je zit op dit moment, zoals je al eerder zei, uh, in Chili. Lekker in de achtertuin nog steeds. Ja, ja klopt. klopt. Ja. Santiago de Chile. Je had het al over dat... Uh, ...zij Chili een van de meest uh, vrije uh, economieën is. Maar uh, laten we eerst even naar de Verenigde Staten van Amerika gaan... ...want uh, dat wordt steeds communistischer, hè? Ja, dat is iets minder vrij, ja. ja. ja. En daar heeft recentelijk uh, Simon Black van uh, Sovereign Man... Uh, die heeft daar een artikeltje aangeweid. En uh, ja, die heeft gewoon het communistische manifesto er eens bijgepakt... ...van uh, onze grote vriend uh, Karl Marx. Uh -huh. En uh, ja, die had daarin had die tien korte termijn uh, punten of plannen... Of, ...of hoe je het noemen wil... En ja, als je de lijst afgaat, dan uh, kom je er toch achter dat, uh, zoals hij het zegt, dat de Verenigde Staten op dit moment 70% communistisch zijn. Ja. Mm, yeah. ze zeven van de tien punten, die, uh, ja, die kun je eigenlijk zo af, uh, aftikken. Heeft u bijvoorbeeld over uh, het afschaffen van uh, privaatbezit? En uh, ja, als je daarnaar kijkt, uh, als je inderdaad uh, zijn beweging volgt, en uh, dat klinkt van mij logisch. Ja, eigenlijk, als je kijkt naar uh, de belastingen die je daar nu al op betaalt... Hè? Als je ergens belasting op betaalt, dan wil het eigenlijk zeggen dat het niet van jou is. Ja. Want als, want als je die belasting niet betaalt, dan wordt het van jou afgepakt. Dus ja. hoe kan het van jou zijn, als je de belasting over moet betalen? Nou, daarnaast hebben we natuurlijk met... Uh, Zoals onze, onze grote vrienden in de complottheorie, de complottheoriehoek graag over Agenda 21 hebben, Agenda 21 van de Verenigde Naties. He, daar heb je al die uh, daar, daarvan uit zijn heel veel van die eminent domain wetten gekomen, weet je wel? Dus uh, als de staat vindt dat uh, ja, je hebt daar een heel mooi huis, maar dat land kunnen we voor iets anders gebruiken, dan, uh, ja, dan kunnen ze je er zomaar afkicken. En dan ja. in, sommige, in sommige gevallen geven ze nog wel wat zakgeld. Ja, in de meeste gevallen is het natuurlijk totaal niet uh, marktconform. Uh, en laat staan ja. de vraag of dat je überhaupt had willen verkopen. Dus ja. Uh, want ja, je hebt natuurlijk ook hè, emotionele waarden. Misschien een huis waar je heel je leven in hebt gewoond, dat wil je misschien helemaal nooit verkopen. En er is misschien geen prijs uh, die wat dat betreft marktconform zou zijn. Dus uh, dat is uh, puntje 1. Ja. Uh, dan hebben we punt 2, uh, centraliseren van transport en communicatie. Nou, dan kom je natuurlijk in, in het water van uh, hoe noem je die dingen, van uh, licensing. En uh, ja, als je, als, je geen, als je dus geen uh, toestemming hebt van de staat, dan kan je geen uh, radioprogramma beginnen. Hè? Of, uh, hè, heb jij toestemming van de staat trouwens, joh? Nou, dit gaat via internet. Maar uh, ja. ik heb ooit een, uh, we hebben ooit een project gezeten om een, uh, een kavel te kopen hè, in de ether. En nou ja, dan ga je sowieso, uh, je moet daar een veiling mee doen en uh, je moet dan iets van, van 30 miljoen bieden. Ja maar daarnaast moet je dan ook nog geld betalen aan broadcastpartners, want die moet je jou aansluiten, zeg maar. Ja. Op de Zenmast. en nou ja, en uiteindelijk heb je hebt ook een gebouw nodig, en personeel. Ja, uiteindelijk ben je een, toch een dikke 88 miljoen uh, was je dan kwijt, hadden we uitgerekend voor zes jaar. En, ja, en, uh, maar ja, goed, je leent dat geld van niemand, dus je bent toch dikke, uh, meer dan 100 miljoen kwijt. Want wat, ja. tenminste wat je moet gaan verdienen, hè, want uh, ze willen natuurlijk met de rente terug hebben. En ja, dat, dat vind je dan terug met advertenties. Dat is ook ja. de reden dat er zoveel reclame op de radio is. Het is niet zozeer dat, uh, dat, dat die radiosenders willen verdienen. Ja, tuurlijk willen die verdienen. Maar het grootste deel van de reclamebrok is eigenlijk voor de, de staat. Want <laughs> ja, je, die, je moet dat geld toch terugverdienen. En dan hebben ze ook nog belachelijke eisen. Zoals dat je uh, di digitaal audio, uh, moet. Uh, dat willen ze ook hebben. Dat moet uitgerold okay. worden. En er is al video, digitale video in de, in de lucht. Waar audio, radio bij inbegrepen zit. Dus het is een beetje dubbelop ook. Maar ja, die, dat, dat schrijven ze wel voor. En dan moet je dan ook nog eens gaan ophoesten. Op ja. als radiocenter. Dus ja, dat, uh, daardoor ja. hebben we het toen vanaf gezien. Ja, we hebben het inderdaad aan het internet te danken dat we, ja, dat we dit soort dingen kunnen doen. Ja. Maar als je het inderdaad echt over radio hebt, dan uh, ja, dat is dat allemaal gecentraliseerd. Dus dat, uh, ja, dan krijg je dit soort uh, verschijnselen natuurlijk. Ja. Het uh, volgende punt is dan, uh, de, <coughs> omdat het ook over infrastructuur, uh, over transport heeft. In uh, ons grote vriend Marks. Ja dan heb je het natuurlijk over de roads. Wie gaat de wegen bouwen zonder de overheid. En uh, ja, je moet natuurlijk, uh, je hebt natuurlijk rijbewijzen, je hebt uh, natuurlijk ook uh, voertuigenbelasting, uh, je hebt uh, accijns op de, op de benzine. Dus nou al die dingen, daar moet je ook aan, uh, aan meebetalen. En als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan kun je niet op de wegen dan kun je niet van de infrastructuur gebruik maken. Volgende punt is uh, agricultuur, hm? de landbouw. En uh, nou daar, ook daar heb je natuurlijk uh, allerlei eisen. Je hebt uh, we hebben het natuurlijk hier over de VS, dus daar heb je de Department of Agri Agriculture. Ja. En, ja, dat heeft een budget van 146 miljard dollar per jaar. En die hebben sinds kort ook wapens. Uh... <laughs> sinds kort hebben ze inderdaad ook wapens. Ja. En uh, nou, dan hebben ze nog een, een zak geld voor subsidies naar uh, met name <laughs> mais- en uh, suikerproducenten. Ja, ja, klopt. En uh, ja, dus, daar zit natuurlijk ook allerlei uh, corruptie en uh, allerlei ongrure zitten daarin. Ja, nee, ik, ik, ik las ook van dat uh, ze, ze hebben dan het programma uitgerold van dat, dat ze de Amerikanen dat ze de obesitas willen tegengaan. Zit Michelle Obama uh, zit erbij. En ze, dan, ze hebben ze echt van hele fanatieke lobbyisten die willen dan uh, pleiten voor een, een belasting op suikerhoudende producten. Uh, want er, ja, er, is zoveel, er zijn zoveel softdrinks hè? van die uh, cola en Fanta, dat soort zooi, yeah. op de markt en dat is allemaal spot goedkoop. Maar ja, waarom is het goedkoop? vanwege die subsidies. Ja, omdat er zoveel subsidie op mais zit en, en de, de suiker in die uh, frisdranken. Dus allemaal uh, uh, mais suiker. Ja, precies. High fructose corn syrup. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom dat zo is. Want voorheen was het gewoon suiker wat erin zat. Dat ja, is op ja. zich al, al slecht genoeg als we het op over gezondheid gaan hebben. Maar uh, ja, nu is het inderdaad allemaal van in die high fructose corn syrup. Wat trouwens in heel veel landen verboden is. Ja. Maar uh, ja, <laughs> dat, dat komt inderdaad door die subsidies. Dus dat is de landbouw. Uh, het volgende punt is uh, ja, werken. Marx die had het erover. Dat, uh, even kijken hoe die, hij hoe die het precies zei. Want Ik heb Marx eerlijk gezegd nooit gelezen. Ik heb het nooit de moeite waarschijnlijk. Bijna niemand heeft het gelezen. Nee, precies. Dat, dat is mijn <laughs> ja. kamp. <bijvoorbeeld>. In, inclusief, <laughs> inclusief de mensen die, die, die zich Marxist noemen. Ja. Je zou diezelfde vraag aan libertariërs kunnen stellen. Hoeveel libertariërs hebben nou ook echt Rotbart gelezen? Ja, nee, inderdaad. Heb jij Robert gelezen? Dat kan ik inderdaad wel met trots zeggen, ja, absoluut. Ah, Oké, okay, ja. ik heb uh, Anatomy of the State ook gelezen. Dus. Ja, ik ook, ja. En uh, hij heeft ook een boek over uh, Education, Free and Compulsory. Oké. Okay. Dat, dat is ook een goed boek. Kort boek. Dus, uh, dat kun je ook vinden op mises.org, Voor uh, wie, wie luistert en denkt: uh, oh, interessant. Het is inderdaad heel interessant. Dus volgende punt is, uh, ja, zoals ik zei, werk, hè, zeg maar uh, gelijke uh, toegang tot werk. En uh, nou, alle, als je kijkt naar alle regelgeving die er uh, bestaat, uh, dan hebben we het over natuurlijk een minimumloon en uh, ja, alle eisen waar je als, als werkgever aan moet uh, voldoen en dus uiteindelijk ook als werknemer, want dat, wordt natuurlijk allemaal op jou, uh, dat gaat natuurlijk allemaal van jouw loon uh, af. Je hebt gewoon als, als werkgever, heb je gewoon bijna een, een hele afdeling nodig om, uh, om te zorgen dat je aan alles uh, voldoet. Hè? Ja, P&O. Ja. ja, precies. Ja, maar de, juist de, de werkeloosheid, dat is juist ontstaan door al die regelgeving op werk. Ja, precies. Vroeger was het heel simpel. Je kwam zelfs de immigranten, hè, die, die kwamen aan uh, in Amerika en die, kregen, die konden gelijk ook mee helpen het schip uitladen. En dan kregen ze, ze meteen ook al een, al een baan, weet je wel. Ja. Zo, zo simpel ging het. Ja, en zo simpel was het ook. Want ja. hè, als, je, als je je bruto loon, euh, nou, laten we zeggen, in die tijd, je bruto loon was misschien een dollar per dag of zo. Maar, en dat was ook je netto loon. Weet ja. je, of, of het lag in ieder geval heel dicht bij elkaar. En nu, uh, hè, die mensen bijvoorbeeld die, die voor de McDonald's en de, de Burger King en al die, al die, uh, die toko's uh, staan te protesteren, van uh, hè, hoeveel ze per uur wilden. Misschien zou dat nog, hè, ik ben zelf geen uh, McDonald's franchisee, maar. Misschien zou dat nog mogelijk zijn als er, als het inderdaad niet, als er niet zoveel regels waren en niet zoveel belastingen waren. Want dan, dan zou het misschien mogelijk zijn om iemand 10 dollar per uur te betalen. Omdat dat dan ook je kosten zijn. Of misschien 11 dollar dan, weet je wel. Ja. Maar op dit moment is het van, vanwege alle regelgevingen en vanwege alle belastingen, is het, ja, zou, ik, zou ik er persoonlijk niet gek van opkijken als het voor iemand die 10 euro per uur kost, netto, of die 10 euro per uur verdient netto, dat het bruto 15, 16 misschien wel 20 dollar kost. Ja, ik zou trouwens, als ik uh, zo'n uh, onderbetaalde McDonald's medewerker was, zou ik gewoon gaan demonstreren bij de Federal Reserve gebouwen. Ik bedoel, ja precies, ja. Want die, die, die 10 dollar is juist heel weinig waard, vanwege alle ja. inflatie. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. Als ze nou zorgen dat die dollars zo gaat zijn. Ja. Ja. ja, daar zijn ze trouwens in Zwitserland mee bezig, hè? ja. In Zwitserland komt er een referendum over het terugbrengen van de goudstandaard. Kijk. Ik heb het artikel nu uh, niet voor me, maar uh, daar gaan ze binnenkort, ik geloof november, gaan ze daar een uh, referendum over houden. Oh, dan ga ik meteen naar uh, Zwitserland emigreren. Ja, ja, ja, nou ja. De vraag is natuurlijk of het gebeurt. Maar uh, de laatste keer dat er een referendum was, uh, deden ze namens het wijze besluit om niet het minimumloon uh, aan te nemen. Ja. Uh, wat trouwens het hoogste, uh, wat gelijk, uh, ik geloof iets van 50.000 dollar per jaar zou zijn of zo. Okay. Dat zou echt een extreem hoog minimumloon. Ja, ja. het blijft natuurlijk Zwitserland. Maar uh, dat is er uh, niet doorgekomen. Dat, uh, daar heeft men op tegengestemd. Gelukkig. En uh, ja, dus misschien als ze nu weer het verstandiger doen, dan, uh, ja, dan brengt het denk ik heel veel uh, schokbewegingen teweeg in de, in ja. de internationale markten. Ja. Dus dat is uh, heel interessant om te volgen, maar uh, ja... Ik denk naarmate de tijd voordat en dat dichterbij komt, uh, zullen we het daar ongetwijfeld nog over hebben. Mm -hmm. Even terug naar Marx. Terugkomend op het artikel. Ja, we hebben natuurlijk ook uh, de inkomstenbelasting. Uh, in sommige, sommige staten. Ik weet even gezegd niet of het overal zo is, maar in ieder geval uh, gratis onderwijs. Nou, ja. hè, dat, dat gaat natuurlijk allemaal over het uh, ja, ervoor zorgen dat iedereen een zo'n beetje. Om dezelfde, op, ...op dezelfde lijn zit, hè? op dezelfde ja, statistische, ja. statistische of etatistische lijn zit. Ja, dat het recht op onderwijs dat dan volgens een uh, plicht wordt... Hè? ...en als een molensteen om je nek gelegd wordt. Uh. Ja, precies, precies, ja. En dat <laughs> doet me trouwens ook denken aan... Uh, ...en dat is in de Verenigde Staten natuurlijk sinds obama Obamacare ook zo... ...in ieder geval in theorie. Maar het doet me denken aan uh, ook de zorgverzekering, bijvoorbeeld in Nederland. Hè? Ja. Want, uh, ik, uh, ik belde de, de OMVZ um, naar aanleiding van mijn, uh, mijn vertrek... En uh, ja, ik heb natuurlijk nu geen, uh, geen vaste verblijfplaats buiten Nederland. Dus uh, ik, heb, ik heb nog steeds een Nederlandse zorgverzekering. En, uh, dus ik belde daarover om dat even uh, ja, te verifiëren. En toen was inderdaad het antwoord. Uh, nee, als u uh, geen uh, vaste verblijfplaats in het buitenland heeft. Uh, en uw vaste verblijfplaats is dus in Nederland. Dan behoudt u het recht op een zorgverzekering. En dat vond ik een heel interessante woordkeuze, Want <laughs> het is natuurlijk geen recht. Het is gewoon een plicht. hebben werd toen ook gezegd. Ja, ja, ja, ja. Ik zei ook van... Uh, oh, dus ik moet blijven betalen. zei ja. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, ja, het is net... Uh, wat dat betreft uh, is, ja, zijn ze daar, daar wel succesvol in geweest, hè, in Nederland. Om, dat, uh, om die retoriek gewoon om te draaien. Ja. Tot, uh, tot het punt waar men dat nu... Uh, ja, waar het nu gewoon in de volksmond eigenlijk hetzelfde is als, uh, als onder de politici. Maar goed, uh, ja, dan hebben we het laatste puntje wat uh, Simon Black van Summerman nog uh, aantipt. Is uh, centraal... Uh, Centralization of Credit. Hè? Dus uh, centrale banken natuurlijk. En uh, dat vond uh, Marx vond dat ook een geweldig idee. Dus uh, ja, en dat uh, ik denk dat er geen verdere uitleg behoeft waarom hij dat zo'n goed idee vond. Maar uh, ja, we zien er nu natuurlijk, uh, we plukken er nu de, de zure vruchten van. Dus yeah, yeah. inderdaad, je, je haalde net al Zwitserland aan. Ja, de Europese Centrale Bank is natuurlijk al zo gek aan het printen. De Federal Reserve. Uh, is aan het praten over, uh, over taperen en over uh, inter, uh, hoe heet het? Uh, rente verhogen. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want op het moment dat ze de rente verhogen. dan is het gelijk klaar met de economie. Want de, schulden, ja. de, de schuld is veel te hoog. De publieke schuld. en, en ook de private schuld. Ja, natuurlijk, de Amerikanen die zitten natuurlijk tot de nek in de schulden. Ja, met natuurlijk de overheid voorop. Dus uh, ja, dat kan gewoon niet gebeuren. En uh, statistisch gezien is het trouwens ook. is het nu ook weer zo'n beetje het moment dat er weer een crisis zou moeten zijn. Ja. Huh? Het ja, is zo ongeveer he. elke 5, 6 jaar. Nou, we hebben er één gehad in 2007, 2008. Dus eigenlijk uh, historisch gezien zeg maar, in de laatste, laatste 100 jaar of zo... zouden we nu weer een crisis moeten hebben. En het uh, ja, punt is, op het moment dat die crisis uh, inderdaad komt... en dat is natuurlijk onvermijdelijk uh, vanwege het systeem waarin we zitten... dat uh, de rente staat al op nul. In, uh, in Europa zelfs uh, op negatief. Mm -hmm. En uh, ze zijn al als een, gek, als een gek aan het printen. Dus ze hebben al een kruid al verschoten. Dus op het moment dat het inderdaad uh, dat het fout gaat, ja, wat kunnen ze dan nog doen? Want ze hebben al een, uh, ja, alle middelen hebben ze al gebruikt. En uh, ze zijn al uh, ja, in hè, om pokertermen te gebruiken. Ja. Dus uh, ja, als het op dat moment fout gaat, ja, dan ben je klaar. Dus uh, wat dat okay. betreft uh, ben ik blij dat ik hier uh, in Chili zit. <laughs> ja. <laughs> ja, maar uh, ja, Chili is, uh, dat doet het hartstikke goed hè? Ja. Uh, er, er is weer een lijstje uitgekomen. Er is weer een lijstje uit. Ondertussen komt hier van. Ik zal even wachten tot de vrachtwagen voorbij is. Ja, daar, daar rijden ze nog. Ja, precies. We staan er <laughs> staan ze al verroest uh, langs de weg. Uh, als je dat lijstje moest geloven. Ja, precies. Ja, ja. Nee, um, het Fraser Instituut in uh, Canada. heeft weer zijn jaarlijks uh, Economic Freedom of the World Index uh, gepubliceerd. Dat is uh, van de week, geloof ik, dinsdag uh, gebeurd. En uh, ja, daar kunnen we weer wat interessante conclusies uittrekken. Uh, laten we ten eerste Nederland er even bij pakken. Nederland staat op nummertje 34. Hmm. Dus ja, nog wel uh, net in het blauw. Je hebt, je hebt, uh, als we als, als, uh, laten zeg maar, de kaart van de wereld zien, dan heb je de, in het blauw heb je de, de, de meest vrije economieën. En dan krijg je groen, geel en rood. Nou, die spreken denk ik voor zich. Um, dus Nederland zit nog wel in het blauw, maar het is net, want het, het geel begint bij 40. Okay. Dus, uh, Nederland staat op een gedeelde 34ste plek met Cyprus... Okay. Uh, net voor Nicaragua en net achter Zuid-Korea. Nicaragua, dat is zelfs beter als uh, Nederland. Ja, net als Rwanda trouwens. Rwanda huh? Is ook en Rwanda vrijer, ook? Ja, economisch vrijer dan Nederland. Kijk, economisch hebben we het over, hè, dat moeten we er wel hmm. bij, uh, bij zeggen. Nou ja, verder misschien niet zoveel. Uh, nou ja, Malta hebben we nog boven staan. Georgië, Armenië, uh, Qatar, Ierland. Zomaar wat uh, namen die er verder, uh, die ook boven Nederland staan. En dan hebben we. Onder Nederland hebben we bijvoorbeeld nog uh, IJsland, Montenegro, Luxemburg enzovoort. Maar goed, Nederland staat dus op 34. Uh, bovenaan hebben we. Uh, laat ik even de top 5 doen. We hebben we Hongkong, Singapore, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Mauritius? Oké. Okay. Dat zijn de vijf uh, meest vrije economieën ter wereld. Uh, mm -hmm. Canada, waar natuurlijk het Fraser Instituut zit, staat op 7. Mm -hmm. En uh, dan komen we op nummer 10. En wat staat daar? Daar staat Chili. Mm. Dus uh, Chili is op dit moment de meest vrije economie uh, van. Uh, Zuid-Amerika of Latijns-Amerika. Mm. En dat is uh, trouwens de afgelopen... Uh, nou, zolang ik me kan herinneren is dat het geval, zolang ik het heb bijgehouden. Dus dat had ik in ieder geval laten conservatief zijn in de laatste vijf jaar noemen. Maar volgens mij is het langer dan dat. En uh, op twee staat dan het buurland uh, naar ons noorden. En dat is Peru. Mm -hmm. Twee uh, in ieder geval in Zuid-Amerika. En uh, dat is nummer twintig uh, op uh, globaal niveau. Maar uh, ja, het is uh, interessant om... Uh, om dat te zien, hè? ieder jaar uh, hebben ze dus die index en uh, ja, dan kun je dus ook een beetje de ontwikkeling uh, zien die, mm. uh, die gebeurt over heel de wereld. En dan zien we bijvoorbeeld, uh, als we even in, La in Latijns-Amerika blijven, dat op dit moment uh, helemaal onderaan in heel de wereld, uh, zoals uh, voor of, of achter, net hoe je het zien wil, uh, zulke landen als Sierra Leone en Soudaan en dat soort dingen, staat Venezuela inmiddels. Ja, Oké, okay. die, die doet nog slechter dan uh, Noord-Korea. Ja, ik, nou, volgens mij is het Noord-Korea, hebben ze niet bij, omdat ze daar geen, uh, ah, geen, okay. geen betrouwbare informatie voor kunnen vinden. En volgens mij zit onder dezelfde reden Cuba er niet bij. Maar uh, nou, buiten inderdaad echt die, de dictatoriale regimes, al is Venezuela dat natuurlijk ook op dit moment. Uh -huh. Maar uh, ja, buiten die landen staat, uh, staat Venezuela helemaal onderaan. Dus uh, ja, dat gaat de verkeerde kant op. En hetzelfde kunnen we zeggen van Argentinië. Argentinië gaat natuurlijk ook helemaal fout. Uh, daar heb ik uh, recentelijk ook een artikeltje aan gewijd. Uh, mm -hmm. Omdat ik uh, door Argentinië heen naar uh, Santiago reisde. Dus uh, ja, en toen viel me dat ook heel erg op. Dat je gewoon, uh, als je daar doorheen komt, het, het doet gewoon allemaal zo depressief aan. Weet je wel? Ja, ja. Het is Alsof uh, je door uh, Wallonië heen rijdt, zeg maar. Ja, <laughs> zoiets. Ja. Maar dan <laughs> erger. Want dat is echt... Ja, op dit moment... Je, hebt gewoon, uh, je ziet gewoon gebouwen in verval... En, uh, en straten... En uh, weet je, wegen... En uh, ja, alles... Uh, openbaar vervoer is niks... En uh, weet je... Dus uh, ja... Ik kreeg het, echt, het was ook een regenachtige... Uh, twee dagen hoor... Toen ik er door Maar ik kreeg er een heel, uh, heel depressief gevoel van. En uh, ja... Dat is ook geen verrassing... Als je, als je kijkt naar, um, ja, naar... het nieuws... Wat de laatste jaar... Uh, of in ieder geval de laatste maanden... Is uitgekomen... Uit Argentinië. Mm -hmm. Maar uh, ja... Tegelijkertijd was dat soort wel extra verrassend. Omdat ik natuurlijk niet heen ging met het idee van... Oh, dit is een uh, paradijselijk uh, iets. Ik wist al dat het daar heel slecht ging. Mm -hmm. En als je daar dan bent... en het, uh, ja, Je krijgt dan zo'n gevoel erbij. En niet, niet alleen van... Uh, oh ja, ik heb het gezien op het nieuws. Of uh, ik heb het gelezen in een artikel. Of wat dan ook. Maar ja, het is gewoon echt uh, depressief tot en met. En uh, je hebt dan natuurlijk nog welke... Zoals uh, Buenos Aires heeft, ja, is een toeristische trekpleister. Dus uh, dat zal altijd wel een van de betere, betere steden zijn. Of misschien de mm -hmm. beste. Maar uh, ja, daar zien we bijvoorbeeld Bitcoin uh, heel erg uh, in opkomst. Hè? Buenos Aires okay. is op dit moment de Bitcoin-hoofdstad van de wereld. Serieus? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En uh, nou, dat is uh, vanwege natuurlijk de PESO. Hè? Je hebt, uh, ik had gisteren iemand hier in het uh, hostel, uh, of, of, of drie mensen zelfs in het hostel, die uh, het zijn Amerikanen, maar die studeren in Buenos Aires. En het is daar nu, is daar nu een of andere feestdag of, feest, uh, of het hele weekend. Dus die, uh, die hadden besloten om even iets verder te gaan kijken. Maar uh, ja, die zei dat ook van, uh, ja, een Argentijnse uh, vriend van me, die, uh, die zei dat hij baalde dat hij zijn, uh, zijn tv niet uh, van vier maanden geleden heeft gekocht. Want hij is inmiddels met 400% uh, gestegen, de prijs. Ja, ja. Dus, <laughs> dus, dus keer vijf hebben we het dan over, hè, 400%. Dus uh, ja, dat, uh, dat soort dingen heb je dan uh, vanwege uh, mevrouw Kirchner, hè? Yeah. Dus uh, ja, Bitcoin is echt, uh, zoals ik zei, Buenos Aires is echt uh, de Bitcoin-hoofdstad nu van de wereld. Je hebt bijvoorbeeld uh, twee, ik zal het laatste artikel te lezen, er zijn twee uh, Subway-locaties, uh, uh, of uh, hoe je het noemt wil. Die, die, die accepteren nu Bitcoin, die worden gerund door dezelfde man. En die, uh, nou, die was natuurlijk in het nieuws, omdat die Bitcoin uh, nu accepteert in zijn uh, Subway-restaurant. Uh -huh. En je hebt daar ook nu de, de, de eerste Bitcoin-geldautomaat. Oké. Okay. Ja, ja, dus uh, ja. Ja, doe je je peso's in en dan uh, kun je daarmee bitcoins uh, kopen. Dus uh, oh. ja, dat is denk ik... Uh, het is wel ironisch trouwens, zoals ik in het artikel aanhaalde. Je hebt daar overal uh, waar je publiek uh, zeg maar met belastinggeld betaalde projecten hebt. staan er van die grote borden voor. En dan staat op, aquí también la, la nación crece. Dat wil zeggen, hier uh, groeit de, de natie ook. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is natuurlijk heel ironisch. Want het enige wat er in Argentinië op dit moment groeit, uh, dat zijn eigenlijk drie dingen. Uh, de, het uit, de uitgaven van de overheid, uh -huh. het, uh, de geldhoeveelheid en uh, het, uh, het deficit, hè, hun, uh, hun schuld. Zeg maar, hun, uh, het gat tussen wat, er, wat eruit gaat en wat erin komt. En uh, uh -huh. ja, dat zijn de enige dingen die groeien in Argentinië. En uh, de natie als, als geheel of de economie die groeit natuurlijk totaal niet. En uh, uh -huh. sterker nog, het is uh, natuurlijk het tegenovergestelde. En ik weet niet of het in Nederland heel erg uh, of, of, of überhaupt in het nieuws is geweest. Maar ze hebben ook weer een, uh, een, een sovereign default gehad. Hè? Ze zijn weer van hun uh, schulden, hoe zal ik het zeggen? schuldenplafond bereikt. Ja, nou, ze betalen gewoon niet meer. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, er waren nog allerlei. En dit is ook nog een nasleep eigenlijk van 2001. Want uh, er waren twee er in de tijd waren er twee uh, hedge funds in, uh, die, die, uh, die de Argentijnse overheid geld hadden geleend. En dat zijn dus uh, twee Amerikaanse bedrijven. En na nou, het faillissement van 2001 hadden ze een deal in 2005 met een deel van de schuldeisers. En in 2010 hadden ze weer een andere deal. Maar die, die twee hedge funds, die zijn daar nooit mee akkoord gegaan. En uh, nou, die, die vertegenwoordigen ongeveer 9% van, uh, van, dat, van dat geld hè, wat, ze dus, uh, wat de Argentijnse overheid nog moet betalen. Nou, op een gegeven moment uh, hebben ze uh, die twee hedge funds die hebben de Argentijnse regering aangeklaagd. In een uh, Amerikaans uh, gerechtsgebouw. En dat uh, komt namelijk zo, omdat ze, dat stond in het, uh, in het, in het contract. Zo, zo ver is het, uh, is het gekomen dat ze zelfs uh, naar het uh, hoge rechtshof zijn gegaan in de, in de VS. En uh, die heeft ze in het gelijk gesteld. Maar goed, uh, wat kun je vervolgens doen? Hè? Ja, niks, Als de Argentijnse ja. overheid gewoon zegt van ja, maar ja, wij betalen niet. Ja, dan houdt het op. Ja, dus nooit zaken doen met een overheid, hè? Nee, precies, precies. Oh. Ja, je leent zijn geld. Natuurlijk, kijk, die hedge funds... Ik, ik, ik heb verder ook geen medelijden met die mensen. Of zo, want die, die, hebben, die hebben geld zat. Maar goed, als je, als je geld leent... ...aan iemand, dan verwacht je dat wel terug te krijgen. En uh, of je dan een hedge fund bent of, uh, of moeder Theresa dat, dat maakt het niet uit. geld is gewoon van de hedge fund en die hebben dat ook weer nodig om elders in te gaan uh, investeren. Dus... Nee, precies. precies. Ja, inderdaad. En uh, ja, ze kunnen weinig doen inderdaad. Argentinië heeft waarschijnlijk toch meer uh, geweren dan uh, dat hedge fund. Hè? Ja, ja, inderdaad. <laughs> en er is één uh, een voormalig uh, minister uh, van, uh, van financiën. Ja, die heeft misschien meer een beetje Chicago school-achtig uh, iemand... ...maar in ieder geval wel uh, iemand die, die meer begrijpt van economie... ...dan de gemiddelde persoon in de, in de overheid. En zeker in Argentinië. Die gaat zelfs zover om te zeggen dat uh, eigenlijk uh, Argentinië... ...het faillissement van 2001 is eigenlijk nooit, nooit opgelost. Ze zijn eigenlijk uh, in default sinds 2001. Is wat hij ja. zei. En, um, maar goed, uh, wat je daar verder ook van vindt... ...het, het is in ieder geval duidelijk dat het, uh, het slachtoffer is hetzelfde. Hè? Het slachtoffer uh, is de Argentijnse uh, bevolking... En ja. wat we weten van faillissementen van de vorige keren dat het land failliet is gegaan, zoals in 2001, maar zoals ook in de jaren 90 en de jaren 80, heeft <laughs> ja, de reputatie voor. Uh, maar wat we daarvan weten is dat, er, uh, een 10%, het? dat, het, uh, dat het BNP met 10% afneemt na zo'n uh, zo faillissement. En dat, uh, dat hebben we nu tot nog toe nog niet gezien. Maar ja, dat, uh, dat is dus historisch gezien wel altijd het, uh, het geval geweest. Dus uh, ja, ik, ik vrees uh, voor de Argentijnen dat het uh, leed nog niet geleden is. Maar nu nog naar uh, Brazilië, want de verkiezingen daar hebben een uh, vreemde of een uh, onverwachte wending genomen. Voor de vorige keer toen we het erover hadden, toen was er nog, uh, kon je kiezen tussen twee soorten gif. Socialistisch en sociaal-democratisch. En uh, nu is er eentje bijgekomen. Ja, dat klopt ja. Het is nu, uh, en ik zal eerst even het plaatje schetsen van Braziliaanse politiek, uh, wat ik ervan weet in ieder geval... Het meest rechtse geluid wat je in, uh, in Braziliaanse politiek uh, hoort, is van de sociaaldemocraten. Dus uh, even ons Nederlandse, uh, ons Nederlandse hoed afzetten. En, en het zo zien, dat op het moment dat we het over sociaaldemocraten hebben, dan denken Braziliaanen, oh die zijn rechts. Dus, uh, maar goed, het zijn dus inderdaad die mensen, en in dit geval uh, de presidentskandidaat Neves heet hij? Ja, die heeft inderdaad uh, een, een, een sprong gemaakt in de, in de polls en in de... In de eerste ronde zeg maar, van, de, van, de, van de verkiezingen, van de uitslag. Mm -hmm. En het ging inderdaad in eerste instantie, uh, zoals, uh, zoals we berichten, ik geloof twee weken terug. Eigenlijk tussen Silva en uh, de zittende president Dilma. Mm -hmm. Maar uh, ja, tussen die twee ging het eigenlijk. Uh, was de verwachting. En vervolgens uh, komt uh, Nevers, die komt ineens uit het niets uh, erbij. En mm -hmm. ja, Marina, natuurlijk, uh, Marina Silva, natuurlijk klagen van ja, maar uh, Dilma die heeft een uh, oneerlijke hetze gevoerd en bla uh, bla bla. Dus ja. Uh, ja, het is wel uh, op zich wel amusant om te volgen. Ik wil er ook weer niet te veel tijd aan wijden, want ja, het blijft politiek. Ja, het is wel interessant om te volgen. En ik ben wel benieuwd wat er, uh, wat er verder gaat gebeuren. Maar uiteindelijk, uh, kijk, mijn persoonlijke mening is: uiteindelijk is het allemaal potnat. Maar uh, uh, uh. ja, helaas uh, leven we nog steeds in een samenleving. En zeker in Brazilië, waar uh, dit soort dingen gewoon heel veel invloed heeft op, uh, op het dagelijks leven. Ja, en is er nog steeds dat uh, daar, daar ook een uh, soort veiling van gestolen goederen is? Van, uh... Ik ga zoveel weggeven, ik ga zoveel weggeven. Dat ze tegen elkaar lopen op te bieden tijdens het debat. Ja, absoluut. absoluut. Dus die, die man uh, doet, er ook, uh, doet er ook aan mee, zeg maar. Ja, nou, hij, hij zal iets minder van die, van die retoriek hebben. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel. Kijk, het hele politieke spectrum is daar zo links. Uh, voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor zeg maar westerse begrippen. Dat je gewoon. Uh, Alhoewel, als, als ik aan uh, Romney en Obama denk, dan uh, die zaten die ook heel dicht bij elkaar met bijna alles. Maar um, ja, het is inderdaad wel zo dat je uh, dat het natuurlijk politieke zelfmoord is om toe te geven of laat staan te zeggen... dat je dit gaat afschaffen en dat gaat afschaffen. En uh, dat, dat, ja, dat, dat kan je niet doen. want dan, uh, ja, tenzij, je, tenzij het je niet uitmaakt of je wint of niet. En mm -hmm. in, in dat geval uh, zou ik zeggen vooral doen. Maar uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk in dit geval niet zo. Die nevers die wil ook gewoon winnen. Dus uh, ook daarom zeg ik, het is allemaal inpotmaat, want het zijn gewoon politici. Maar goed, uh, ja, hij zal iets minder, uh, ja, iets, iets minder vrijgevig zijn misschien. Maar uh, ja, dat is ook een beetje wat dan in me opkomt, weet je. Van, ja, okay, maar als hij het wordt, ja, dan gaat er waarschijnlijk gewoon weer meer geld naar de, naar zijn, uh, weet je, naar de bankiers en, en dat soort dingen. En misschien uh, meer naar uh, Defensie of uh, weet je, een, een politiestaat. ...dan naar, wel, naar, naar sociale welvaart, sociale zekerheid. Dus ja, per saldo schiet je ermee op. Ja. En mijn antwoord is niks. Dus... Ja, ja. Maar goed, zoals ik zei, het is wel interessant om te volgen. Maar nee, goed, dan gaan we nog even naar het volgende bericht. Uh, ja John Maynard Keynes, uh, die, die duikt ook op in Chili, hè? Uh, wat, voor, wat voor wijze? Ja, dat klopt. Helaas wel, ja. Dat is een artikel wat jij hebt geschreven, hè? Ja, klopt, klopt. Het artikel is verschenen op uh, ISIL.org. Dat uh -huh. is de International Society for Individual Liberty. Uh -huh. Daar schrijf ik wekelijks uh, een artikeltje voor. En, uh, nee, we hebben hier inderdaad uh, de president, is, uh, is uh, de mevrouw Bachelet. En uh, ja, zij, zij is ook van, uh, of ook, maar zij is van de Socialistische Partij. Dus uh, om je een beetje een idee te geven waar ze vandaan komt. En ja, ze heeft een nieuw budget aangekondigd. Hè? Dus, ja, we hadden hier een uh, soort, uh, soort Prinsjesdag uh, in het Klein, vorige week of twee weken terug. Uh -huh. En uh, daarbij kondigen zij dus het nieuwe budget voor 2015 aan. En helaas is dat inclusief een 9,8% um, ja, extra uitgaven in, uh, in het overheidsbudget. Okay. Dus uh, ja, daar zijn we minder blij mee. Maar goed, uh, ja, ze vorige maand hebben ze er een door gekregen om de, om de belastingen aan te passen. En het is nu, uh, ja, eigenlijk is het gewoon anti-bedrijfsleven. Ze hebben namelijk uh, de corporate taxes hebben ze verhoogd. En uh, nou, er waren een paar uh, loopholes, hè? er waren een paar uh, mazen in de wet die ze hebben gesloten. Mm -hmm. En uh, nou, naar verwachting gaat dat uh, genoeg geld opleveren om, dit, uh, om deze programma's uh, te financieren. Wat natuurlijk nooit het geval blijkt te zijn achteraf. Ja, ja. Maar goed, dat zeggen ze nu. En ja, Wat we dus onder andere gezien is, een, en hou je vast: een 85% increase, 85% meer uitgaven aan gezondheidszorg. En, en meer dan 10% aan, uh, aan onderwijs. Oh, yeah. En daarnaast gaat het ook, uh, heeft ze ook beloofd om meer geld in, uh, in ver weggelegen regio's te pompen. Ach, oh, ja, en, en dat heb je natuurlijk nogal, hè, voor de mensen die niet bekend zijn met Chili, het is een heel lang land. Mm -hmm. Dus uh, dat helemaal vanuit het zuiden, daar heb je eigenlijk puntjes uh, bijna Antarctica. Tot uh, eigenlijk halverwege het continent, dus het is natuurlijk vreselijk uh, uitgestrekt. Dus ja, je hebt heel veel van die regio's die, uh, die afgelegen zijn en uh, waar relatief weinig gebeurt. Maar goed. Uh, ik denk, niet, ik denk niet dat daar een centraal plan uh, uh, tegenop kan. Ja. En, en überhaupt vraag ik me af, ik heb die mensen die daar wonen, die wonen daar vrijwillig. Je hebt, je hebt bijvoorbeeld zat mensen in, die in Santiago wonen, die uit, uh, uit die regio's komen. Ja, nou, die hebben daarvoor gekozen, maar er zijn ook zat mensen die, die gewoon daar blijven. En uh, ja, die vinden dat blijkbaar prima. Ja, eh, want ja. kijk, Tuurlijk zullen er wel dingen zijn, hè? Uh, misschien moeilijker om uh, op, uh, op een zaterdagavond uh, even langs de supermarkt te gaan. Maar <laughs> Het heeft ook nogal even voordelen om daar te wonen, dus... Ja, het is denk ik een typisch geval van, uh, oh, wij weten wat beter is uh, voor de bevolking en daarom uh, gaan we deze plannen erdoor, uh, erdoor uh, sluizen. Ja. En, uh, maar goed, daarnaast gaat ze ook uh, uiteraard uh, de sociale zekerheid uh, een boost geven. En, uh, het, uh, en het doel is namelijk om 1700 van de, van de armste families dit, dit sociale zekerheid uh, programma uh, te geven, zeg maar, om ze dat geld te geven. Uh, ja, dat is uh, denk, wat mij betreft heel tekenend voor, voor de socialistische denkwijze of de etatistische denkwijze. Dat het doel is, oké, okay, we willen dit aantal families, willen we geld gaan geven. Niet van, we willen dat die mensen uh, onafhankelijk worden, of dat ze, weet je, ik heb het niet over financieel onafhankelijk, dat is natuurlijk niet realistisch. Maar ik bedoel, dat onafhankelijker, weet je, dat, dat, die, dat die mensen meer op zichzelf kunnen vertrouwen, dat ze meer zelfvoorzienend zijn. Dat is niet het doel. Okay, het doel is, nee, we gaan uh, 1700 families, die gaan we ervoor zorgen dat die allemaal geld krijgen van de overheid. Nou, dat is natuurlijk gewoon verkapt uh, stemmen, stemmen kopen. Ja, precies. Wel, daar komen heel veel meer vluchtelingen uit Brazilië naar Chili toe, waar het dan eventjes nog beter gaat. Ja. Maar binnen no time is dat ook socialistisch. Het staat het niet meer op die tiende plek? Uh. Nee, precies. Nou, ja, gelukkig is het wel zo dat je, zoals ik zei, het is al, uh, al heel lang eigenlijk uh, dat het in Chili goed gaat. Dus uh, ja, wat dat betreft is de uh, road to serfdom, uh, zoals uh, Hayek zei, die is hier een stuk langer dan in menig ander land. Dus uh, dat voordeel hebben we wel, maar uh, ja, het blijft natuurlijk uh, zeker een, een dreigement. Een dreiging, hè? Die, de socialistische dreiging, die blijft zeker aanwezig. En um, het is gewoon ironisch om, uh, om te zien dat je, dat altijd het doel is: om mensen, ja, om mensen afhankelijk te maken van de overheid. En want als je erover nadenkt, als, je, als wij, weet uh, het, uh, als, als kinderen worden wij, uh, wordt ons geleerd om steeds onafhankelijker te worden. Hè? Als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, je bent 12 en je bent met een stel kinderen van tien, dan is de bedoeling dat jij bent ouder en wijzer. Dus dat is de bedoeling dat jij, weet je, dat jij ervoor zorgt dat er niks fout gaat, of uh, weet je, als de kat er kwaad uitgehaald wordt, dan kijken ze jou aan, weet je? want jij bent ouder. Maar de overheid doet dat precies andersom. Ja. De overheid die, die, die, die neemt dat, dat soort van, uh, van menselijke instinct, en die, die doet het omgekeerde eigenlijk. Ja. Die zegt van, uh, nee, we gaan, mensen, we gaan mensen afhankelijker maken. We willen 1700 families, willen we, willen we geld gaan geven. Ja. Nou ja, dat is, uh, dat is heel raar als je erover nadenkt. Ja. Maar ja, heel veel mensen, mensen doen dat helaas niet. En uh, uiteraard kwam uh, mevrouw Bachelet ook weer met, uh, ja, met de, de gebruikelijke retoriek van, uh, we gaan zoveel banen creëren, in dit geval zijn ze 139.000 banen. Ja, wat ze daar natuurlijk dan niet bij zegt, is hoeveel banen er uh, vernietigd zijn of, of nooit, uh, nooit, zullen, nooit zullen bestaan vanwege die. Uh... Ja, die worden gewoon uit de, uit de reële economie worden die gejat. Ja, precies. Ze, ze pikt banen weg uit de gewone economie en die worden dan dat worden overheidsbaantjes of zo. Ik, ik weet ja, niet. Inderdaad. <laughs> ja, inderdaad. En we zullen natuurlijk nooit weten hoeveel banen er gecreëerd zouden zijn. als, zij, uh, ja, als, ze, als ze niks had gedaan aan die belastingen, of ja. laat staan, als ze ze had verlaagd. Ja. Maar uh, ja, het enige wat we natuurlijk weten is dat uh, banen gecreëerd door de overheid, uh, daar zit geen, uh, geen winstoogmerk bij. Hè? Dus uh, ja, die, de discipline van de markt die is niet van toepassing op de overheid. Dus uh, we zullen ja. nooit weten of dat die banen ook echt uh, gewild zijn. Ik heb het, ik heb het uh, donkerbrein vermoeden dat ze dat niet zijn. Nee, <laughs> nee, dat zullen dan waarschijnlijk uh, mensen zijn die dan, van nu wegwerkers, die dan de hele dag langs de weg koffie zitten te drinken. En, uh, ja, precies. Het ja. is met ja. z'n vieren staan te kijken hoe de een gat staat te gaan. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. ja. <laughs> Maar goed, ja, en dat is allemaal hè, nog in de, in de veronderstelling dat, in, dat het inderdaad waar is. Dat al die, uh, dat die, die veranderingen in de belastingwetten, dat dat inderdaad genoeg is ja, ja. Om, uh, om, om deze programma's te financieren. En dat ook dat is natuurlijk, uh, als, we, als we naar de historische, uh, historisch bewijs kijken, is dat natuurlijk ook uh, heel erg te betwijfelen. Ja, het is gewoon, uh, zoals ik zei, het is wat je kan verwachten van de socialistische presidenten. Maar het, uh, het grappige is wel dat je... Dat wat hier ook heel vaak in het nieuws is, uh, vanwege, de, vanwege de koper. Chili's uh, eerste exportproduct, of, of belangrijkste exportproduct, is koper. Mm -hmm. En waar gaat dan al die koper heen? Nou, vooral naar China natuurlijk. Hè? Ja. En, um, de, de, het probleem is alleen dat de Chinese economie ook niet zo best gaat. Hè? Dat, uh, dat heb je vast ook meegekregen. Um, dus het gevolg is uh, nou, een lagere vraag naar koper. En uh, ja, daar heeft Chili natuurlijk last van. Het interessante is wel weer, omdat, omdat de Chinese overheid of de, de reactie van de Chinese... Centrale bank te zien. En die zeggen van die hebben aangekondigd dat ze, geen, dat ze geen extra geld in de economie gaan pompen. En tegelijkertijd zegt de Chileense overheid dat ze er ja, historisch veel in gaan pompen: 9,8 procent, bijna 10 procent erbij. Mm -hmm. Dus ja, blijkbaar is de, de Chileense, op dit moment in ieder geval en in dit opzicht, de socialistische Chileense overheid meer interventionistisch dan de communistische Chile, uh, Chinese overheid. <hijen> Het zal interessant zijn om dat te volgen. En je hebt natuurlijk ook tegelijkertijd heb je natuurlijk de dollar. Hè? De dollar uh, die, die gaat omhoog. Omdat je al, die, uh, ja, al, dat, uh, al dat slechte nieuws hebt uit andere delen van de wereld. En zo. dus uh, ja, Mensen die zijn op zoek naar een safe haven, zoals ze dat noemen. Hè? Dus ja. de Verenigde Staten plukken daar nu de vruchten van. En onder andere het onrust uh, natuurlijk op economisch gebied in Europa. Ja, ook dat zal uh, natuurlijk, uh, wat was volgens ons gebeurd, is dat omdat de dollar sterker wordt, dan uh, gaan de olieprijzen omlaag. En natuurlijk de, hoe heet het? De, de commodities, hè? De, zeg maar de, de grondmaterialen of de grondmineralen. Uh, en dat is natuurlijk ook koper. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ziet het er niet naar uit dat de Chileense economie uh, een boost gaat krijgen van koper. Ja. Uh, en dus de enige, de enige boost die er gaat komen, dat zal de, de kunstmatige zijn van de overheid helaas. Dus we blijven op onze hoede hier. Denk je dan dat Chili. Uh, ja, want het zit nou op die tiende plek, wat je eerder zei. Hè? Dat het nog verder omhoog gaat? Of, uh... Het is moeilijk te zeggen. Ik, uh, ik ben er geen fan van om te zeggen dat het hangt af van de politiek. Want ik ben zelf uh, atheïstisch op politiek gebied. Maar uh, ja, het, het, dat is wel het feit helaas op dit moment. Mm -hmm. uh, er gaat heel veel afhangen van. Uh, Bachelet is pas net weer begonnen. Mm -hmm. Dus ze heeft pas net de tweede, de tweede termijn. Is, uh, is pas zes maanden of acht maanden. Is ze daarmee bezig? Maar ja, de populariteit is wel gezakt, heel mm. erg. Dus ja, misschien is dat een goed teken. En tegelijkertijd, zoals ik zei, je hebt bijvoorbeeld hier uh, de pensioen, uh, het hele pensioensysteem is privaat. Hè? Dus uh, uh, dat, is, uh, nou, dat is, natuurlijk maar één voorbeeld. Maar goed, uh, het geeft wel aan dat het uh, ja, door de jaren heen dat, dat er wel een sterk fundament is opgebouwd in Chili. Dus uh, ik denk niet dat dat uh, geheel afgebroken gaat worden. Maar uh, ja, zoals ik zei, we moeten op onze hoede blijven, want uh, ja. de socialistische dreiging is altijd hier en er zijn altijd. Uh, ja, mensen die dat kunnen verpakken op een manier waar heel veel mensen mee instemmen en, mm. uh, en, en voorstemmen ja, op, uh, op electoraal gebied. Ja. Dus uh, ja, het blijft zoals ik zei, het blijft een dreiging. Maar uh, ja, over het algemeen uh, ben ik wel optimistisch uh, over Chili. Uh, mm -hmm. Zoals ik zei, het fundament is sterk en, uh, en dat is het belangrijkste. En uh, ja, tegelijkertijd heb je daardoor ook wel weer de, de, de val dat mensen misschien uh, een beetje te overmoedig worden, weet je wel, van oh ja, maar we zitten wel goed hier. Maar uh, ja, goed, dat, uh, dat zullen we er dus in de gaten moeten houden. Ja, goed, ja. Ja, het hopen. Nou, uh, dank je wel in ieder geval. Ja, geen dankjewel. Ja. Dat was uh, Mart van der Leer en uh, ja, we zijn aan het einde van het programma gekomen. Um, ik wens iedereen sowieso nog een hele gezellige week toe. En uh, ja, vergeet vooral uh, 25 uh, oktober het, uh, de conferentie van het Mises Instituut niet. Kijk daarvoor op uh, mises.nl. En ik uh, wens iedereen nog een hele fijne, vrolijke, gezellige week. Doei doei! Dag! Doei doei doeki! Hoi!